In Brussel komen de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU bijeen om te praten over de relatie met Egypte en eventuele maatregelen tegen de machthebbers. Bij aankomst in Brussel herhaalde minister Timmermans dat het gewelddadige optreden van het leger in Egypte onaanvaardbaar is. Hij riep de partijen in Egypte opnieuw op om met elkaar om de tafel te gaan zitten. In Brussel zal onder meer gesproken worden over een wapenembargo en het bevriezen van 5 miljard hulp goed. Of het stopzetten van financiële hulp veel effect zal hebben is de vraag. Saudi-Arabië liet deze week weten dat het land al het geld dat Egypte misloopt door sanctiemaatregelen zal compenseren. Minister Plasterk verzekert dat de veiligheid in Nederland niet in het geding komt door de voorgenomen bezuinigingen bij de AIVD. De geheime dienst moet de komende jaren 70 miljoen euro inleveren en dat is ruim een derde van het jaarbudget. Er verdwijnen zeker 200 van de 1500 arbeidsplaatsen. Dat heeft tot grote onrust bij de AIVD geleid. Minister Plasterk noemt de onrust begrijpelijk, maar verzekert dat de kerntaak van de AIVD overeind blijft. Voor het eerst in de geschiedenis stelt een vrouw zich namens de SGP kandidaat voor de verkiezingen. De 40-jarige Lilian Jansen wil lijsttrekker worden bij de gemeenteraadsverkiezingen in haar woonplaats Vlissingen. Dat meldt het EOTV-programma De Vijfde Dag. Tot voor kort konden vrouwen zich niet verkiesbaar stellen bij de SGP. De partij wees een politieke functie voor vrouwen af op bijbelse gronden. Door een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens moest dat standpunt worden gewijzigd. Binnenkort moeten de leden van de Flissingse SGP-afdeling zich uitspreken over de kandidatuur van Jansen. Zij is de enige kandidaat. Het weer nog veel zon, maar ook sluierbewolking bij 21 tot 25 graden. Morgen meer bewolking met in het zuidwesten kans op regen. Vrijdag dan weer zonniger met maximaal 27 graden. Dit was het ene. NL... Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 En dat was hier weer. Little Richard met uh, Lordy Miss Claudie. Een nummer geschreven trouwens door uh, Lord Price. Ook zo'n uh, zo figuur uit de rock'n'roll tijd. En daarvoor hoorde u het prachtige uh, tribe-faced boogie van Little Feet. Met Lowell George en Bill Payne. en. Don Estrada en nog iets anders. Um, goed. Little is Een lekkere band. Te het album heet uh, Sailing Shoes. Het is een tweede LP. En hij werd gemaakt in het jaar 1972. En nu weer door naar Mezzo Forte. Want we zitten weer lekker in de afwisseling vandaag. Mezzo Forte. Uh, de band die we wel kennen van uh, diverse tunes en zo. En natuurlijk van de grote heet Garden Party. Maar ja, helaas, die hebben we al gehad. Die zat al aan het begin. Uh, nu gaan we van hen draaien het prachtige uh, Funk Suite No. 1. number one was dat. Uh, zes minuten, bijna zes minuten lang. Lekkere, lekkere swingende muziek van Metso Forte. Een geweldige band overigens. Lekker. Uh, vijf IJslanders en nog een stelletje Engelsen en Amerikanen erbij als gastmuzikanten. En dat zorgt voor een, een lekker swingend geheel. Um, we gaan door naar Little Feet. Ja, kleine voetjes. Uh, um, ze zijn nog steeds actief hè, Little Feet? Ja, uh, Zij het uh, onder een iets andere samenstelling. Ja, uiteraard. Want Lower George is dood, dus dat kan natuurlijk niet. Ja, maar uh, tot heden. De, uh, Bill P. Uh, een van de medeoprichters, is ook nog steeds actief in de band. Zo. Uh, Paul Barrier, die er uh, vanaf 1972 zo'n beetje bij is. Uh, Fred Tackett. Uh, Kenny Gray, Gradney. Gabe Ford en Sam Clayton. En dat zijn allemaal mensen die uh, toch uh, redelijk vanaf uh, het begin uh, erbij zijn geweest. Met de uitzondering van Gabe Ford. Ja, ze spelen nog steeds, ze zijn nog steeds actief. En uh, dat is, dus bestaan ze dus ook zo'n jaar of 40. Nou ja, heerlijk toch gewoon. We gaan ja. ze horen met de uh, titelsong van. Oh ja, daar ligt hij. Uh, ik moest even kijken welke gramofoon die ook weer ligt. Um, we, gaan beginnen met, we gaan verder met de titelsong van uh, dit album. En dat heet Sailing Shoes. Lady in a turban in a cocaine tree Does it dance so wet, She's crying in singing Seven, eight time. Gee, that in cocaine. Gee, look fine. You gotta put on your sailing shoes. Put on your sailing shoes. Everyone will start to cheer. Sailing shoes. Prachtig, plaatje, prachtig liedje van uh, dit album uit 1972 van Little Feet. Waarop dus. Uh, we hebben net een heleboel namen gehoord van mensen die er nu in zitten of in gezeten hebben. Maar deze LP in ieder geval was de eerste bezetting van de band met Bill Payne, of, uh, Bill Payne Lowell George, uh, Richard Hayward en Roy Estrada. Dat waren de mensen die uh, deze LP in ieder geval gemaakt hebben van Little Feet. Little Richard, we zijn een beetje de Littles hè, vandaag. Ja. Maar zolang we maar niet in de Littles zitten. <laughs> nee. We zitten een beetje in de Little, want we hebben Little Feet en we hebben Little Richard. Hadden we eigenlijk ook Little Jimmy Osmond mee moeten nemen, Nee, die heb ik niet. Dus het is nee. vrij makkelijk. Of uh, little, little Eva of Little Stevie Wonder. Nou ja, daar heb ik allemaal geen platen van, dus. Nee. Maar goed ook. Nee, nee. Maar beter ook van niet trouwens. Goed, Little Richard dus. Oftewel de heer R. Pennyman. Uh, met een nummer toen de tijd in het begin van die rock n roll namen de gasten ook allemaal liedjes op. Volgende nummer kennen we eigenlijk, is het eigenlijk het bekendste van, uh, van, uh, van uh, Jerry Lee Lewis. Maar ook uh, Little Richard heeft hem gedaan. Ja, dat mag allemaal gewoon. Whole lot of shaking going on. All right everybody. Hey, uh, I just got back. Yeah, from my tour over in England. Yeah, everybody's talking about the rock and crave over in England. Yeah, come on over, baby. Hold on while shake it. On. Yeah. going on. En, uh, volgens zijn uh, verhaal wat hij er had, kwam hij net terug uit een, uh, van een tour door Engeland. En uh, daar heeft hij zo ook aardig aan het zwingen gebracht. Leeft hij eigenlijk nog, die Little Richard? Dat weet ik. Ja, hij is uh, uh, even kijken, onlangs nog op tour 9 nee geweest. Zo. Ja, ja. Hij is van 32, toch? Of zo? Of? Ja, hij is uh, 81 inmiddels. <laughs> of bijna 81, 5 Eindig december. De en uh, wat ik uh, hier zo uh, langs zie komen... is dat hij uh, onlangs nog uh, heeft opgetreden. Uh, en dat is uh, vrij recent geweest. Uh, samen met Chuck Berry. Oh. En uh, dat was uh, een tour door de Verenigde Staten... En uh, hij heeft uh, daarnaast ook nog meegewerkt aan het Tribute Album voor Johnny Cash. Oké. Okay. Ah, dat is en, mooi. Uh, misschien ook uh, wel leuk om te weten is dat uh, hij uh, de rap deed op uh, het nummer, uh, in het nummer van Elvis is Dead. Oké. Okay. Van well, Living Color. Oké. Okay. We, uh, we gaan door met Zoforte. Easy Jack. Uit IJsland. en Waar ze oorspronkelijk komen. En het is gewoon een lekkere band. Het is allemaal instrumentale muziek natuurlijk. Met hier en daar wat koortjes en dat soort dingen meer. Maar dat maakt niet uit. dat heette Easy Jack. Oftewel Makkelijke jak. Ja. Ken je die, Makkelijke jak? Nee? Oh, ik ook niet. Nee. Nee, ik ken hem ook niet. Ik kan niet zeggen dat ik het genoegen heb gehad. Oké. Nou, dan gaan we gewoon voor door met muziek. Toch? Ja. Ja. Want we hebben lekkere muziek vandaag, we hebben lekkere platen. Eh, zo elke week trouwens, de ene keer wat anders dan de andere keer. Maar dat is wel gezellig. Vandaag hebben we weer wat eh, lekkere afwisseling. Little Richard, Little Feet en natuurlijk eh, zo Forte. En we gaan weer naar de band van Noel George, eh, Bill Payne en Richard Hayward en Roy Estrada. Dat zijn ze die deze plaat gemaakt hebben. En van deze prachtige plaat, Sailing Shoes van Little Feet, draaien we het nummer Willing.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 To had to beat a donut bar, Driven every kind of rig That's ever been made Driven the back road So I wouldn't get weighed And if you give me Weed White Sand White the sleet, had my head stoked in, but I'm still on my feet, and I'm still, really, smuggled some smokes and folks from Mexico, baked by the sun every time I go to Mexico, and I'm still. I wouldn't get laid. And if you give me sweet white sand. Zalig nummer vind ik dit. Het is een van mijn favorieten van deze plaat. Ik vind dit zo'n mooi liedje. En ik zou hem nog bijna overgeslagen hebben ook. Maar nou, dat is toch schandalig, niet? Willing nou, heet het nummer. En uh, waar komen ze vandaan eigenlijk, Little Feet? Ik dacht uit uh, Texas of, of ben ik in uh, de Nee, Bill Payne kwam uit uh, Texas. Uh, okay. Lowell George uh, kwam uit Hollywood, Californië En uh, de band is opgericht in Los Angeles. Oké. Okay. Dus... Maar is, uh, ik denk dat het ook een beetje komt door hun uh, toch wel uh, behoorlijke mix van muziek. Ja. Rock, jazz, fusion, blues en folk. Ja, alles zit erin, hè. En ook nog een stukje swamp. Ja, swamp. <laughs> Goed, eh, Los Angeles dus. Ja, nou, dat weten we natuurlijk wel. Dat is een kweekvijver voor heel veel goede mensen. Wat eruit eh, van de Amerikaanse West Coast, West Coast vandaan kwam. Um, Little Feet dus. En het nummer dat heet Willing. Uh, we gaan van uh, Californië weer terug naar uh, Georgia. Naar Macon, Georgia. Want daar is Little Richard geboren. De man is uh, bijna 81. speelt nog steeds. Um, is tegenwoordig wel in de Heer. Maar ja, dat uh, gebeurt wel meer. Uh, en uh, schijnt ook predikant te zijn en zo. Maar hij heeft onlangs nog wel meegedaan aan een tribute LP. voor uh, Een tribute album voor George Cash. En hij is onlangs ook zelfs nog op tournee geweest met Chuck Berry. Nou, dat, die is ook dik in de tachtig en, en doet het nog steeds. Dus... Zo zie je maar weer, rock roll dat hoeft niet altijd dodelijk te zijn. and nee, roll, ook... roll houdt jong. Uh, ja, zou dat het wezen? Ja. ja. denk het ook. Of je gaat uh, jong dood. Of je gaat jong dood, of, of het <laughs> houdt je jong. Eén van de zes. Nou, maakt niet uit. We gaan door met Little Richard. Lucille. 81, bijna 81-jarige Little Richard. Na nou, deze, op, deze opname niet hoor. Want dit, dit, dit is bijna 60 jaar oud. <laughs> ik. Hij, schreef, hij heeft het nummer trouwens zelf geschreven. Want hij was een van de mensen die ook zijn eigen liedjes had schreef. Ja, en uh, die ook inspiratiebron was voor velen. Waaronder zelfs de Beatles hebben een stuk ja. van, uh, van hem opgenomen. De Long Tall Sally bijvoorbeeld. Klopt. Um, dat, uh, dus hij was een grote inspirator voor anderen. Maar tegenwoordig ja. is, hij, uh, een, is hij in De Heer. Hij is dominee en hij is ook homo. Maar dat zal hij zijn leven al geweest zijn. Dat, zal dat van... neem ik aan van wel, ja. ja. Maar goed, dat... Hij is pas later uit de kast gekomen. Oh, is dat maar, zo? Maar uh, ja, over zijn, zijn uh, schrijverskwaliteiten, uh, kwalietjes uh, dan... Uh, hij werd in 2003, nog niet eens zo lang geleden, opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. En werd als een van de eersten opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Ja, maar dat mag ook wel natuurlijk. Dat was in 1986. Ja. Ja. Little Richard dus. U gaat straks nog meer van hem horen, want we hebben nog eventjes. Uh, we gaan <laughs> eerst weer even naar. Um, ja, we gaan eerst weer even naar Metsofort. Mm. De nummer heet Fusion Blues. Van het album Surprise, Surprise. En het heeft niets met Henny Haarsman te maken. Forte was dat en Funk Blues heette het, Funky Blues of Funk Blues ja, Funk Blues heette het uh, een plaat komt overigens uit 1982. Dat had ik nog niet verteld en is uh, geheel afge, uh, opgenomen en afgemixt ook in Londen. Dus uh, vandaar dat natuurlijk dat een aantal Engelse muzikanten aan meededen als jazzartiest Ehm huh? uh, Met zo'n fort. Dus ik, ik weet eigenlijk niet. Weet jij dat? Ik, ik, ik weet eigenlijk niet hoeveel platen ze gemaakt hebben. Want volgens mij uh, uh, uh, uh, even uh, kijk, zijn kijk. het er niet veel. Of toch? Nou, ik zie er toch al wat meer staan, ja. Nou, in ieder geval, dit album komt uit 1981, of 1982. Het nou, heet... in ieder geval een stuk of zeven. Ah, Oké. Okay. En dan nog een aantal, uh, ja, verzamelaars verzamelaars. Verzamelaars. Ja, ja. Maar goed, ja. dit is in ieder geval wel de bekendste. Want uh, de, ik zeg het, hier staat die grote uh, Garden Party natuurlijk op. En dat is uh, wel hun visitekaartje. Zou je kunnen zeggen. Goed, um, we gaan uh, weer naar Little Feet. En we gaan nu een, een nummer draaien dat niet door Lowell George gezongen wordt, maar door Bill Payne. En dat is ook wel weer eens leuk natuurlijk. Ik heb het uh, aan het begin van het programma abusiefelijk, zoals dat heet: abusiefelijk, heb ik dit nummer al genoemd. Maar dat was een heel ander nummer. Uh, nu draaien we hem wel: Cat Fever. Hier is Little Feet. zong het, dit prachtige, deze prachtige blues. Lekkere blues, lekker relaxed. Ik hou daar wel van. Ik vind dat wel erg lekker. Nummer, nee, dat heet um, um, Cat Fever. Ja, zo heet het inderdaad. Echt, werkelijk waar. God, home to heart. Geschreven door vet Domino. Ik zei het al, ze namen ook gewoon mekaars nummers over. Hè? Dat maakt allemaal niks uit. Little Richard dus. En uh, dat nummer dat heet In Home. Ik ga er nog eentje draaien van Little Feet. Dat red ik nog net voor het nieuws. Ja, dat moet we wel redden. Dan gaan we nog eentje doen? Teenage Breakdowns. Nervous Breakdown, moet ik zeggen.